Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuispersoneel krijgt snel een coronaprik. Medewerkers op de IC, de spoedeisende hulp of in de ambulance... waren eigenlijk pas later aan de beurt, maar mogen nu toch voor... Anders is er straks niemand meer om voor coronapatiënten te zorgen, zegt minister De Jonge. Stel nou eens voor dat het aantal covid-patiënten blijft toenemen de komende tijd... en dat de acute zorg die toestroom niet meer aan zou kunnen, ja, dan zijn we verder van huis. komende week worden de eerste prikken uitgedeeld. Eerst zouden alleen medewerkers van verzorgingshuizen voorrang krijgen. Maar daar kwam veel kritiek op, bijvoorbeeld van ziekenhuisbaas Ernst Kuipers en IC-arts Diederik Gommers. Het kabinet moest zijn plannen wel aanpassen, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Door de drukte in de ziekenhuizen... En de oproep van Kuipers en Gommers vorige week kon het kabinet eigenlijk niet anders. En nu zeggen ze, oké okay, ziekenhuizen, 30.000 vaccins zijn er voor jullie beschikbaar. Maak zelf maar een plan. We hebben met onze brakke koppen een thuisbezorgd record bij elkaar gevreten. Gisteren was het voor de maaltijdbezorger de drukste dag ooit. We deden deze nieuwjaarsdag met z'n allen bijna 300.000 bestellingen. Zit je in Limburg en heb je zin om de houtkachel aan te steken? Doe het niet. Het RIVM heeft een stokalert afgegeven. Door de weersomstandigheden blijft de rook te lang hangen, waardoor mensen last kunnen krijgen van gezondheidsklachten en stankoverlast. En vogels zijn zich rot geschrokken deze auto nieuw. Uit radarbeelden blijkt dat zwanen en ganzen vanaf middernacht ineens chaotisch zijn gaan rondvliegen in de war door al het vuurwerk. In Rome liep het met veel vogels pas echt beroerd af. Daar was de laatste tijd door corona helemaal niks te doen. Toen er ineens allemaal knallen waren, schrokken sommige beestjes zich letterlijk dood, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Toen het vuurwerk begon te knallen, ja, toen schrokken ze zich helemaal uh, kapot, uh, raakten ze gedesoriënteerd, vlogen ze dwars door de straten met. Dit als gevolg. Wat weer dan nog: het is bijna overal droog. Er staat niet te veel wind. Langs de kust: kans op wat zon. En het is een gaatje of vier. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene De Geest van de AWB.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 Tot plus 4 graden blijft kou het kouder dan normaal. Tot zover. Oké, okay, nou, we gaan uh, zo dadelijk weer door met uh, het uh, jaaroverzicht. Het jaar 2020 in samenwerking met de Zandvoortse Courant.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 I've got to remember these shines Dat was uh, AHA AHNT Comie. Het afgelopen jaar uh, bestond ZFM, je lokale radio, 30 jaar. Serving the West Coast from the Power Tower in Zamborough. The refreshing Z107. En zo klonk dat toen. Ja, mooi hè. There's a light, a certain kind of light.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 Ik ga niet zeggen dat ik iets te kort kom, geen idee, geen benul, wat de smaak van honger is. Als ik gezin heb om te golden, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen gezin heb te werken, dan stel ik al het werk door morgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, vraag ik of de buurman op mijn dag nog overspuit. Een eigen huis, een vlek onder de zon, en altijd die man in de buurt die van.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 Ik wil niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen D, geen benul. Wat gebrek aan liefde is. Vandaag goot ik mijn derde video-record. Van nu aan, in zijn er een raad ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. maar dank ze hun heb ik een pijn hier gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan. Gaan we met z'n twee, drie uitgebreid in bar. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me huis. Steef, hou ik dat ik net iets pare? Iets is simpelweg gelukkig was. Oh, een eigen huis, een plek om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 The floor, 'cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the love daddy with the beautiful eyes?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 Ondernemers hoefden dus geen reclamebelasting te betalen. In korte tijd werd aan de boulevard een aantal beelden van Kunstenaar en Scherps vernield. Het beeld La Donna Chicota de La Mancha op het Venem van Venemaplein was zelfs van haar sokkel getrokken en ontvreemd. Jethro Gallum, die succesvol was in het tv-programma De Bachelorette met de sexy Gabi Blazer, werd door haar in de voorlaatste uitzending naar huis gestuurd.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 Band, de BB&Q band was in de jaren 80 enorm populair. En de meest bekende single van ze is uh, On The Beat. Die draaiden we ditmaal niet op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar wel een andere geweldige plaat, speciaal voor alle discofreaks... die momenteel aan het uh, luisteren zijn. Na het jaaroverzicht 2020, dat was Main Attraction. Aankomende maandag gaat het beginnen he, op RTL 5 en uh, RTL 4. Na een hele tijd weer terug in Nederland, Big Brother...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 zijn en niemand heeft de waarheid vol in beeld. Maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld. Leed.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 En in België op uh, zender 4 kan je elke dag uh, Big Brother uh, volgen. Vier Belgen, vier Nederlanders hebben een mooie uh, gezelschap uh, uitgekozen. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat eruit uh, gaat zien. We zijn bezig met het jaaroverzicht van de Zandvoorts Courant. En uh, we gaan nu maand augustus erbij pakken. Door het warme weer van de eerste vrijdag in augustus raakte Zandvoort totaal verstopt. Dit leidde ertoe dat de toegangswegen werden afgesloten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 We terug in het verleden, nee nee nee nee. Zo gaat het. Sha sure.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 Het laatste uur kunt u dan alsnog... Nee, eh, maar ik zou zeker gaan kijken zo dadelijk naar uh, Kanaal 40 Digitaal via Ziggo. Naar inderdaad uh, de nieuwjaarstoespraak van uh, David Molenburg. En uh, de geïmproviseerde nieuwjaarsreceptie. Met een, uh, een film uh, met uh, daarin uh, de wensen van een uh, aantal zandvoorters. Die het college van BMW gesproken heeft. Hanging out on clouds beneath the moon. The dream on magic carpets. It's a fairy tale to me, but you're in tune. You're satisfied. The final. ...om al die nieuwtjes over de afgelopen maanden van 2020 weer eens terug te horen. Nou, daar gaan we zometeen gewoon lekker mee door bij Zandvoort op zaterdag op CFM. ik de laatste vier maanden voor mensen die op de tv aan het luisteren zijn. ik even de herhaling van uh, inderdaad de toespraak van uh, David Molenburg. En uiteraard uh, de geïmproviseerde.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 Al fijne dagen en een voorzitter.